Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de Euro Breakdown. Ja, zeker wel de Euro Breakdown. Het is...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 don't you agree everything i say is true true indeed you make me feel this way so great this is my way to say i think you're okay all the guys agree with me you make me feel this way so great this is my way to say i think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 One, you're caught up in the past, show you living fast, you're talking, talking, but he's walking, I can't help you. Here to be someone Here to be someone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 Van Avicii hoorde je voorbij komen, afkomstig van het album. Berg natuurlijk, uh, Tim Berg, Tim Berg. Mag ik maar eigenlijk wel zeggen? Ja, uh, yeah, de wee, wee, go on a front name basis, baby. Mm, we sure do. Oh, heerlijk. Hey, we gaan in gaan we weer vrolijk verder, want ik heb nog uh, wel even wat nieuws voor jullie. Uh, hebben jullie wel eens uh, het idee dat je te veel doet? Dat je denkt: Nou, nah, dat kan niet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 Ja. ja, dit zijn wel de plaatjes. Dan sta je op een gegeven moment in je zand. zul je dan waarschijnlijk in de chin-chin staan? En Dan hoor je nog even traag. En dan, al die billen, billen, billen. Ik ben niet te oud voor. Ik ben 29. Twee dochters. Ik wil zeggen, als mijn dochters hierop gaan dansen, dan moeten we wel even met ze gaan praten. Ja. Ben ik dan echt zo ouderwets?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 Dat is toch wel schandalig. Maar dank, daardoor hebben we wel weer tijd om nog meer platen te draaien. Of niet naar het slappige hoer te luisteren. Nou joh Patrick, geintje. Hij, hij zou komen, maar ik heb hem niet, hij, hij, niet gehoord. En wie wel uh, gelukkig uh, uh, nu uh, de trap op komt gelopen. Ja, ja, ja kunnen, we, kunnen we? Ja, go. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. De gezonde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 Ik cuando tiro soy je het tirador. Ik ben tirador. Ik heb altijd de vijfde in blanco. Ik heb de maar ik franco. Nadie deposita más que yo en Ik banco. Me fan van het tirador. het tirador. Ik ben de fan Ik ben de fan van Ik ben de fan van het tirador. Ik ben de Ik ben de fan van Ik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 Onderdelen. En Eilis is op dit moment op tournee en zal in augustus ook in Nederland te zien zijn. Want op 17 augustus, zo voor 14 dagen alweer, staat zij op het festival Lowlands in Biddinghuizen. Dus heb je nog een kaart, kijk even wat het nog te doen is. Al denk ik, als ik tickets wap open, dat je toch wel voekerprijzen gaat pakken. Nou, maar ga mee maken. Kan ook, ben dat ik gewoon naar Dutch Valley toe gaan? Ja, kan ook, kan ook. 11 augustus. Kan ook.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 Woodstock 50 zou van, 6, even kijken, van 16 tot en met 18 augustus plaatsvinden in Vernon in de staat New York. En Woodstock 50 kampte nadat vanaf de aankondiging al met tegenslagen. Zo werd de kaartverkoop uitgesteld wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen. Trokken 50 investeerden zich terug. Daarnaast zag ook de oorspronkelijke festivallocatie in Columbia, Maryland van het festival af. Kaarten voor Woodstock 50, waar ook onder andere de killers en chance de rapper zouden optreden... ...waren nog niet in de verkoop gegaan.